Dit is Jeroen Kema met het NOS-journaal. In Limburg is een grote actie bezig tegen Albanese bendes die zich bezighouden met hennepteelt. Er worden invallen gedaan in tientallen panden in Geleen en omgeving. De politie denkt dat in deze panden hennep wordt gekweekt. Bij het onderzoek werden ook de gemeente en netbeheerder Enexis betrokken. Daarbij kwam naar voren dat er mensen bij betrokken waren van de Albanese afkomst. Bijsluiters van medicijnen moeten veel simpeler worden. Volgens het college ter beoordeling van geneesmiddelen... lezen veel mensen de huidige bijsluiters niet of nauwelijks... en worden ze ook niet altijd begrepen. Er komt erom een proef met een nieuwe bijsluiter. Daarop is de belangrijkste informatie in één oogopslag te zien. Via duidelijke icoontjes en overzichtelijke tekstblokken. Icoontjes van bijvoorbeeld een bord en bestek, een glas water en een klokje... maken duidelijk hoe en met welke regelmatig medicijn moet worden ingenomen. Binnenkort wordt de bijsluiter bij een aantal apothekers getest. De verdachte van de aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland... is officieel aangeklaagd voor terrorisme. De Australiër van 28 was al aangeklaagd voor 50 keer moord... en 38 keer poging tot moord. Het aantal moordaanklachten is vandaag verhoogd naar 51. Eerder deze maand is een Turkse man die bij de aanslagen gewond raakte... aan zijn verwondingen bezweken. De schutter schoot in maart in het rond bij twee moskeeën in Christchurch...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 tot 17 langs de oostgrens. Morgen in de loop van de dag geregeld zon. Het blijft hebben overal droog en het wordt dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De dijk enkhuizen Lelystad in de N307... is nog altijd in beide richtingen dicht tussen Enkhuizen en de Houtripsluizen. Dat heeft te maken met een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 wij de wereld in. Wanneer de zonnestraaltjes dansen gaan val op je vlotte kruin en bolterbloemetjes te bloeien staan in je buurmanstuin dan maak je in je nieuwe wanggevel een bolterham als provian. je zet de verkeersagentjes en de stoplichten vaarwel en je gaat naar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 Hoera voor onze vorst. En een leentje op de oeien van Want we hebben nu ons prinsje van groeien Alle Nederlanders dierenbeest Loopt u zo alleen in de regen, je vrouw? Mag ik u een eindje vergezellen? Pardon, juffrouw, maar het regent zo. Kom, geeft u mij een arm. Het mag niet van me moe, meneer, maar het is wel lekker warm. Samen met u, onder een paraplu, in de wind. Samen met weer bij de halte van mijn negen. Oh, oh, oh. Pardon, je vrouw de tram is weg. Ik breng u naar de bus. Nou,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 Tegen, meneer, dat zal ik u maar dadelijk vertellen. Oh, oh, oh. Ik heb een uh, paraplu. Dat is een goed idee, want daar komt mijn familie aan. Die gaat ook met ons mee. Samen met u onder een paraplu, wie denkt? Samen met u onder een parapluie.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 En de de bomen danseert Is de lente weer daar net als ieder jaar Dat wordt door de natuur zo bestiert Als de koekoek de leeuwrek begroet En de liefde ons leven verzoet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 Al ben je dertig jaar reeds getrouwd met elkaar. Op zo'n bank vind je veel en te vreugd. Het gaat alleen niet zo het eens is geweest. Want zijn arm werd te kort voor haar leest. De taai is zo slank, vult heel de bank. En zij zingt quasi bedeest. Het is zo fijn, zo fijn, zo fijn. Bij manen schijnen, schijnen, schijn. Zo saam te zijn, te zijn, te zijn. Wat wil je meer?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 It is so fain, so fain, so fain, the man is chine, is chine, So. chine,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 Heeft een hart Soldaat. Tot sergeant, adjudam, luitenant. Allemaal zijn verliefd op blonde meentje Het is een blond, het is een pracht En zijn fleur, en zijn lacht Maar die denkt je heeft er tot een kus verdracht. Wie denkt u vaarvergeet me nietjes. De major die is voor maar al door was een vis. Deze blijft een de stelling die onneembaar is. Prekaldra. ...naar Zandvoort. En daarvan de muziek van de Snip en Snappe kwartet... ...met de Blonde Mientje-opname... ...1938. En ik weet niet of ik het u nog kan herinneren... ...Ja, zuster, nee, zuster... ...was in de jaren 60 ...een populair Nederlands komische televisieserie... ...werd uh, oorspronkelijk uitgezonden door de Vara... ...tussen 1966 en 1968... ...en de teksten werden geschreven door Annie M.G. Smit... ...die voor de liedjes samenwerkte met Harry Banning...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 Kanten die ik hoog zijn.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 Zing, u dwa ze koediten, mijn zing gaat op ons zetten. het klinkt toch heks, u doet het best, niet op de teksten te letten. Het is kunt alleen maar zo'n kleintje, ik zing het ook voor een schijntje. Toch raak ik zo waren de juiste snaar, Luister maar naar het refreintje. Tippi-pitten, tippitin, tippi Wat een lekker liedje ad melodietje waar je van geniet. Pom Pom pom pom tippitypit in sippitin. Allemaal dingen kan je erop zingen in die goed of niet. Pom pom pom tippity pistin, tippitin, tippit wat een lekker liedje are melodietje waar je van geniet. niet. Pom pom pom tippit in. Tippi di Allemaal dingen kan je erop zingen in die goed of niet. pom pom Barbier, die scheerde Wim Park dat terwijl hij een ongeluk dag had. Hij sneed me op lach, maar hij zei ach, mijn Wim Park dat, wacht dat. Ik loop hier toen naar een kapellen. en liet toen me wond herstellen. De dokter, o heren, sneed me toen weer, kan je nog meer vertellen. Diepie, diepie, diepi, diepie, diepie, tikie, tikie, tikie, tikie, Wat een lekker liedje, melodie, je vangen niet. Allemaal dingen je erop zingen, Pom pom, pom. Die... Wat een lekker liedje, melodie, je vangen niet. pom pom, Allemaal dingen je erop zingen, pom pom. Had kans bij een vrouwtje in Brussel. Ze heette Margaretha. Ze husselde echt, kuste niet slecht, was recht gezegd een puzzel. Ze zei van u gaan, ik hou Wanneer gaan we samen trouwen? Ik zei op die vraag, ik kan vandaag. Tipitin, tipitin, tipitititon, tipiton Wat een lekker liedje, aardig melodietje waar je van niet. Kom, pom, pom, tipitititin, pom, tipitin Tipitititon, tipiton Allemaal alle dingen kan je erop dingen, niet nee, goed opzien, pom, pom, pom Op me oude regenjas Zaten wij daar in het gras Over een luisterrijk huwelijk te dromen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 Ik dacht meteen, ik hang me op, maar ik had alweer rust op, want in de hele buurt bevonden zich geen bomen. Ik ging als een briesende leeuw te keer, mijn moeder zei je, eet niet meer, dat deed me ducht. Ik dronk limonade bij de vleet en paas sloeg me gade, zo dat heet hij, dacht aan.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 en schreef er woorden op. Het was... Soldaten lopen op de maat voor vaderland en bos. Men zingt het in de baars van het plein en op de HBS. En moeders leggen bij het refrein, de baby's aan de fles.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 Als hij komt dan zijn we blij Zo blij, zo blij co -co als hij komt dan is het mij Als de winter verdwijnt komt de Coocco Coccolino, -co Coccolino, Coccolino co -co Als het zonnetje schijnt komt de Cooccoco In de lente in mij, laat vogeltjes een lijn. En de koek, koek, nadien, laat die jullie niet clandestine. Maar altijd met veel plezier, koek, oh, de koek. Koek, koek, koek. als koek, komt, dan zijn koek, blij. Koek, <tot> koek, als koek. komt, dan koek, koek, De lente in mij, de vogeltjes en mij. En de koel, koel dat niet, lente in juni stie, Maar altijd met veel blij, koel de koel, koel. Koelkulino, als hij komt, dan zijn we blij. Hoe so, so, so, so. als hij komt, dan is het blij. Just fall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 Dan ben ik als een prins Sorein. met Lichtjes van de Schelde. Een navel Black and White met uh, Curcolino. We gaan even terug in de tijd, naar 1935. Weer een plaatje van uh, Willy Derby met het heden. Het leven dat gaat altijd niet zo je wil Want het nooit rot en schijnt niet bedriegen We jachten steeds voor, want de tijd staat niet stil Dagen en jaren vervliegen. Neem elke kant in je leven ten baat. Wijvel en wacht niet, straks is het te laat. Het zij om het even werken en streven. Zou je geluk hier wel geven. Loop als een dwaag, niet de droom. De tijd niet zal komen, mij maar niet om het verleden leven geniet van het eden. Stael nooit iets uit wat je heden kunt doen. Wilde dus je plicht niet verzaken, maar van het leven steeds met goed wat doen. Jij staat wat. nou weet wie dan moedig te dragen En als je pogen vandaag soms niet lukt ligt al die morgen dan slagen Wordt flink vooruit en je hoofd hier omhoog Hou je ideaal en je doet goed in dood Het goede belonen, eerlijkheid tonen Zal je werk.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 van het leven steeds met goed wat doen jij zat wat er af aan is te maken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 I'm